Vijf uur. De Radio 1 Sportshow. De Sarah en Tom van Hek. De opa van presentator Hans Goedkoop diende in het Koninklijk Nederlands-Indische Leger. Hij schreef er een boek over. En is zo te gast hier. Eerst krijgt u het NOS-nieuws van Mark Visser. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft een bezoek gebracht aan Srebrenica. Hij bezocht de graven van vermoorde moslims en legde een krans bij het herdenkingsmonument. Ban Ki moon is de eerste secretaris-generaal van de VN... die een bezoek brengt aan de stad... die in de zomer van 1995 in handen viel van het Bosnisch-Servische leger. Meer dan 7000 moslimmannen en jongens werden in de dagen daarop geëxecuteerd. In de toespraak noemde Ban Ki moon Srebrenica... een van de zwartste bladzijden uit de moderne geschiedenis. De rente op Spaanse tienjarige staatsleningen... is weer onder de 7 gekomen. En ook Italiaanse staatsleningen staan op de obligatiemarkt lager... Investeerders reageren op opmerkingen van de president Draghi... van de Europese Centrale Bank. Op een bijeenkomst in Londen zei Draghi onder meer... dat de hoge rente van sommige eurolanden een ingreep van de ECB mogelijk maakt. En daarmee hinten de ecb president op de steun aankopen... van staatsobligaties van landen als Spanje en Italië. Ook de beurzen reageerden enthousiast op de woorden van Draghi. Zowel de Amerikaanse als Europese beurzen staan in de plus. In de Syrische stad Aleppo wordt voor de zesde dag op rij zwaar gevochten... Het regeringsleger voert bombardementen uit op verschillende wijken. Opstandelingen zeggen dat ze de helft van de stad in handen hebben... maar of dat klopt is niet duidelijk. Aleppo is van groot strategisch belang. De stad is het economisch centrum van Syrië... en ook in de hoofdstad Damascus wordt weer gevochten. De Rotterdamse politie hoopt snel meer mensen op te pakken... die betrokken waren bij de rellen in het centrum van vannacht. Toen een feest in de Baja Club op last van de politie werd beëindigd... ontstonden buitenvechtpartijen.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 Ondanks het bekend dat officieel 30 jaar geen tanks heeft gecontroleerd... en dat de milieudienst al die jaren niet ingreep. In de buurt van Brussel is gisteren een baby van zes maanden overleden... in een geparkeerde auto. De vader van het kind had het meisje naar de crash moeten brengen... maar dat was hij vergeten. Hij parkeerde de auto bij zijn werk... en haalde zijn dochtertje niet uit het zitje op de achterbank. Toen smiddags bij zijn auto terugkwam, was het al te laat. Het meisje was omgekomen door de hitte. Belgische media zeggen dat de auto getinte ruiten heeft. Niemand zou daardoor de baby hebben gezien of gehoord. In Amsterdam heeft de politie vanochtend invallen gedaan in tien woningen. Daarbij zijn acht mannen van tussen de 20 en 30 jaar oud opgepakt. De politie had informatie gekregen dat de verdachten in het bezit waren van vuurwapens. En daarom werden arrestatieteams ingezet bij de actie. Bij de invallen in Amsterdam-Zuidoost zijn zeven vuurwapens, een stroomstootwapen en een kilo hennep in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het opnieuw zomers met 25 tot 30 graden. Eerst is er nog veel ruimte voor de zon, maar later raakt het bewolkt. Tegen de avond is er kans op een enkele onweersbui. In het weekend wordt het maximaal rond of beneden 20 graden beduidend minder warm. Het is wisselvallig dan met vrijwel elke dag kans op een bui. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A4 Amsterdam richting Den Haag... tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 4 kilometer. Daar was een aanrijding. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor de Koentenol 3 kilometer. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda... voor Knopen ter plein staat 2 kilometer. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. je Marks en de atleten zijn weg...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 Eerst het nieuws over de tankopslag op Fjell in Rotterdam. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Want u hoorde het al, nog eens 50 tanks zijn daar buiten werking gesteld... omdat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Leo Raubos van RTV Rijnmond volgt deze zaak... rond het tankopslagbedrijf al bijna een jaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, de zaak wordt steeds groter, hè? Ja, dat uh, ziet er wel naar uit inderdaad dat uh, daar uh, steeds meer tanks uh, leeg komen te staan bij dat bedrijf in want, de, de botlek. Want het waren er eerst vijf, nu nog eens vijftig. Is, is het nu bij die vijftig tanks hetzelfde probleem als bij die vijf tanks die eerder buiten werking uh, zijn gesteld? Nou, de DCMR heeft eerst opgelegd dat er 20 tanks leeg moesten. Vijf tanks die moesten afgelopen weekend leeg. Die moesten echt binnen 48 uur leeg gemaakt worden. Omdat de, ja, de blusvoorzieningen niet in orde zijn. Vervolgens werd er gezegd: van, nou ja, er moeten nog 15 tanks moeten vandaag leeg zijn om 6 uur. Nou ja, op een of andere raadslachtige manier is dat verlengd naar volgende week vrijdag. Dat heeft de DCMR ook niet zo handig gedaan. Want die, ja, die heeft op de eigen site in het yes. persbericht een datum veranderd. Ja. Dat is de Milieudienst, hè? De Milieudienst ja. En um, ja, in de tussentijd uh, is dat bedrijf natuurlijk zelf ook die blusleidingen gaan testen, want daar gaat het om. Uh, en uh, heeft dat bedrijf zelf geconstateerd dat die blusleidingen gewoon niet in orde zijn en de andere blusvoorzieningen. Dus hebben ze zelf gezegd, we halen 50 tanks buiten bedrijf. Dan lijkt het net alsof ze ja, de Milieudienst een beetje voor zijn. Nou volgt u dit al een jaar, het eh, u dat het nu ineens in zo'n soort stroomversnelling eh, lijkt te komen? Want er komen allerlei dingen naar boven die al een tijd spelen. Ja, uh, er spelen uh, daar gewoon een heleboel dingen. Al die jaren bij dat bedrijf. De milieudienst, uh, de veiligheidsregio en allerlei andere instanties... die zijn daar ook al jaren van op de hoogte. Hebben daar niet echt hard tegen opgetreden. Meer van uh, het waarschuwende vingertje van... Uh, joh, gaat er wat aan doen? En het bedrijf die beloofde dan eigenlijk een keer wetenschap... en vervolgens gebeurde er niks. Nou ja, dat is inderdaad dit jaar in een stroomversnelling gekomen. Uh, de DC-Medicum zelf een beetje onder vuur te leggen van... Uh, ja, uh, waarom heeft de milieudienst niet eerder opgetreden. Dit zijn dingen die al jaren bekend zijn. Wat zegt u eigenlijk doordat op die DCMR, die milieudienst doordat daar de druk uh, uh, toe is uh, toegenomen dat daardoor nu ook dit uh, bedrijf veel harder wordt aangepakt zeg maar? Ja, dat, dat geeft de, de milieudienst ook toe. Die zeggen gewoon dat ze ja, te goed van vertrouwen zijn geweest de afgelopen jaar. Uh, het bedrijf eigenlijk uh, ja, te veel de eigen verantwoordelijkheid hebben laten nemen. En ja, dat, dat heeft het bedrijf gewoon niet gedaan. En, Want wat uh, ja, zijn de risico's? Hè? Waar, waar zou het toe kunnen leiden? Nou ja, um, we weten allemaal dat uh, een hoop uh, dingen gewoon slecht zijn op die terminal. Uh, niet alleen de tanks, maar ja, nu dus ook de, de blusvoorzieningen. Kijk, zo'n tank die kan scheuren, die kan buigen, die kan barsten. Um, en dan, dan komt er tot... ongelooflijk veel chemische rommel het, het, het milieu in. Ja, precies. Maar dat kan ook in de brand vliegen. Want er liggen daar echt gigantisch brandbare stoffen opgeslagen. Die echt van de, van de hoogste categorie brandbaarheid zijn. En ja, als je dan een eerste klap moet maken met blussen, dan heb je daar gewoon allerlei leidingen voor rond die tank zitten met uh, schuim en met water. Om die tanks gelijk te blussen. Zodat uh, ja, terwijl de brand weer onderweg is, al eigenlijk een eerste blussing wordt gemaakt. Ja, en als uh, in rapporten van uh, de DCM en de Veiligheidsdienst van de veiligheidsregio al staat dat als er druk wordt gezet op die leidingen, de leidingen opklappen staan... ja, dan is dat vragen om hele grote problemen natuurlijk. Wat is dan de rol van die bedrijven die daar hun spullen hebben opgeslagen in die tanks? Zijn die dan niet even gaan kijken of dat allemaal wel op een veilige manier gebeurt? Uh, ongetwijfeld, maar ja, dat gaan ze ons uh, niet vertellen. Nee, uh, want week... geen één bedrijf wil reageren, hè? Nou, op een enkeling na. De grootste klant uh, die bij Otvel zit, dat is de Shell. Die, uh, ja, die zit echt uh, pal naast met uh, de raffinaderij in Penis. Die hebben zelfs uh, leidingen lopen. Nog vrij recent nieuwe leidingen aangelegd naar het opslagbedrijf. En ja, die uh, onthouden zich gewoon voor commentaar. Dan heb je nog een ander uh, chemisch bedrijf, Lion Del. Zit ook uh, in de botlek, ook vlakbij uh, Otvel. Die zeggen van, uh, ja, we willen eigenlijk niet zoveel zeggen... behalve omdat we toch al een klein beetje voorzichtig... Om ons zijn aan het kijken zijn voor het geval dat er nog meer tanks leeg gaan, Of ze hun spullen ergens anders kunnen opslaan. Ja, precies, ja. want er zouden fabrieken dus stil kunnen vallen als, uh, ja, uh, stel je voor dat morgen heel Otville wordt gesloten en alle tanks leeg moeten, want er staan er daar uh, bijna 300, dan hebben een heleboel fabrieken in de Rotterdamse haven een heel groot probleem. Nou komt de verantwoordelijke verantwoordelijk gedeputeerde Rick Jansen ook uh, terug van vakantie. Welk licht moeten we dat zien? Nou, dat heeft weer te maken met een paar andere deadlines. Want ja, we hebben het net gehad dan over die 50 tanks... die uh, het bedrijf heeft leeggemaakt. Maar er speelt natuurlijk veel meer bij dat bedrijf. Er is, uh, afgelopen maart is er een uh, hele grote controle geweest... waarbij echt 20 uh, inspecteurs twee dagen lang op die terminal rond hebben gelopen... en overal uh, steekproeven hebben genomen. Daar is een uh, waslijst aan overtredingen uitgekomen. Daar zijn uh, dwangsommen opgelegd aan het bedrijf... van in totaal 14 miljoen euro. En er zijn allerlei verschillende Termijnen gesteld waaraan het bedrijf. Uh, aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. En uh, volgende week lopen er dus twee van die termijnen af. En de eerste termijn, die afloopt op 1 augustus. dat gaat om het. Uh, ja, dat het bedrijf moet aantonen. dat het uh, 80 tanks. met. Ja, het, ook weer het meest brandbare spul. Uh, dat, dat die tanks in de afgelopen jaren zijn gecontroleerd, dat die ook zijn onderhouden. Want dat heeft het bedrijf tot nu toe nog niet aan kunnen tonen. Daar komt dus ook het verhaal vandaan dat uh, ja, uh, van sommige tanks... men gewoon niet weet of die in de afgelopen dertig jaar onderhouden zijn. Ja, dus, dus, dus, dat dus ook de politiek springt er nu bovenop? Ja. En dan verloopt er nog een termijn, en dat gaat weer om, uh, om drukventielen. Dan zou je zeggen, ja, drukventielen, hoe belangrijk is dat? Nou ja, nou, dat kan... lijkt mij vrij belangrijk, hoor, bij zo'n uh, tank. Met, ja, er kan, er kan druk in oplopen, dat, dat moet af kunnen blazen. Er zijn er 21 van kapot. Die moeten volgende week uh, ook gerepareerd zijn. En anders uh, heeft de DCMR gezegd, van nou ja dan gaan wij dat doen op kosten van Otwell. Maar dan moet natuurlijk ook weer die tank voor leeg. En van die andere 80 tanks geldt ook van, hebben jullie niet jullie administratieporden? Dan gaan die tanks ook leeg. Dus het verhaal is nog niet afgelopen. Ik zeg er voor de zekerheid even bij dat het bedrijf zelf niet wil reageren. Nee. Ook de milieudiensten niet. De politiek voorlopig even nog niet. Leo Raubos. wij zijn jou dus zeer erkentelijk... dat jij wel dit verhaal wilde vertellen. Dank je wel. Kom en Sem en Dave, voor u. In Arnhem was vandaag de jaarlijkse herdenking van de opheffing... van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger, kortweg ook wel de knil genoemd. Het gebeurde in 1950, historicus en presentator Hans Goedkoop was erbij. Hij presenteerde bovendien zijn boek over zijn grootvader, generaal-major van Lange. Die diende bij de knil. Uh, meneer Goedkoop, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, het boek heet uh, De Laatste Man. W waar staat dat voor, De Laatste Man? Nou, om te beginnen, uh, staat het voor een rol die hij. Hij heeft van alles gedaan daar in, in Nederlands-Indië. Hij heeft uh, tijdens de Tweede Politionele Acties, zeg maar, een deel van de grote oorlog die na de Tweede Wereldoorlog daar is uitgevochten om de Indonesische onafhankelijkheid te voorkomen. Niet gelukt. Uh, in die Tweede Politionele Acties heeft hij Jokja heroverd op de troepen van uh, Sukarno. De opstandelingenleider heeft Sukarno daar gevangen genomen, uh, gearresteerd, maar na een half jaar moesten die troepen daar weer weg. Op last van de Verenigde Naties kreeg Sukarno de stad weer terug. is een beetje het begin van het einde van Nederlands-Indië... in zekere opzicht. En daar is een film van, van hoe die troepen die stad moeten verlaten. En daar staat mijn opa aan de rand van de stad... te salueren voor al die troepen die daar weg moeten. En hij is de commandant, dus hij vertrekt als laatste de laatste man... Um, uw grootvader diende bij de knil en uh, zelf heeft u aangegeven dat u daar tot voor kort niet eens zo heel veel van wist. W waarom kwam die geschiedenis ineens zo tot leven voor u? Ja, door iets uh, vrij ongeruimds. Mijn moeder werd ziek, uh, ging dood. En uh, ja, dat is een goede reden om dan eens over het verleden te praten. En zo kwam ook haar kindertijd in, in, in Nederlands Indië ter sprake. En zo kwam ook mijn opa ter sprake. En ik kende wel wat van die Evergreens uit de familie. Die man had een mooie carrière gemaakt. Was uiteindelijk generaal major geworden. Had Sukarno nog gevangen genomen. Nou ja, Sukarno is later toch een van de grote staatsmannen van de 20ste eeuw geworden. Dat kun je allemaal op je cv zetten. Dus dat is allemaal leuk. Um, maar er zat natuurlijk ook een donkere kant aan deze geschiedenis. Er, zat een, de, de, nou ja, zit, zat. er zit sowieso een hele donkere kant aan alles wat de oorlog is en daar ook. Uh, maar er bleek ook een donkere kant aan zijn persoonlijke geschiedenis te zitten. Zoals mijn moeder zei, ja het is zo gek toen hij terugkwam uit Indië... zoals al die Nederlandse officieren na de Indonesische onafhankelijkheid... Uh, Zat hij in Den Haag en heeft nooit meer een fatsoenlijke baan gekregen. Is alleen nog maar adviseur van de brandweer geworden. Hey, en je generaal-major en... in de bloei van je leven. Ja. En hoe, hoe kwam dat? Nou ja, dat was een vraag die mijn moeder ook niet kon beantwoorden. En toen dacht ik, dat is nou toch gek. Over Indonesië wordt altijd gezegd, over Indië, die mensen kwamen terug. En dat hele Indische verhaal is een en al vergetelheid geworden. Wij weten daar niks van. Nou kijk ik naar mijn eigen familie en we weten het godsamme zelf eigenlijk ook niet. Ik ben notabene historicus. Ik weet het niet. Mijn moeder is de dochter van mijn opa, weet het ook niet. En toen vond ik het heel interessant worden. Want hoe kan het dat zelfs binnen je eigen familie... mensen die elkaar geregeld spreken... zo'n verhaal niet doorgegeven wordt? En, en als u dat zo vertelt, bent u daar dan in de loop der tijd achtergekomen... waarom in uw familie, maar waarschijnlijk ook in een heleboel andere families... dat dan zo, ja, als het ware, onderbelicht gebleven is? Het, is, uh, ja, het simpele antwoord is natuurlijk dat het een hele pijnlijke uh, geschiedenis is. Mijn opa was een militair, had een gezin van vrouwen. Vrouw en drie dochters. Militairen praten sowieso niet, laat staan tegen vrouwen. Want dat zijn he, militaire aangelegenheden, daar val je vrouwen niet meer lastig. Uh, daar kwam bij, zijn dochters waren al na de Tweede Wereldoorlog al zo oud... dat hij zei, blijf jullie maar in Nederland, hier krijg je een goede opleiding. Ga ik terug naar Indië, ik moet daar vechten. Het is veel te gevaarlijk daar voor jullie. Nou, Zo heeft hij zelf georganiseerd dat die dochters niet zoveel wisten van wat hij deed. Hij kwam... Nou ja, teleurgesteld, bitter terug. Maar die dochters die waren inmiddels aan hun eigen leven begonnen. Uh, volgens het motto wat zo dus ongeveer de hele wederopbouw in Nederland had. Je moet door. En heb je kunnen achterhalen waarom die uiteindelijk... bij de brandweer terecht is gekomen? En niet meer een, een andere carrière in, in de krijgsmacht heeft, heeft gekregen? Het is, een, uh, het is een heel complex verhaal, dat zal ik je besparen. Maar de kern is dat hij. Uh, als uh, generaal-majoor en chef-staf van de Nederlandse troepen in Indië... veel te maken had met politiek. Daar kreeg hij direct zijn orders van. En hij vond die orders soms niet juist. En dan ging hij dat zeggen. Dus er zijn rapporten waarin hij uh, uh, de Nederlandse regering te de Den Haag uitlegt... dat ze er geen bal van begrijpen. Dat is niet de manier om, uh, om carrière te maken. Mm. En een aantal van die conflicten die zijn wel weer goed gemaakt. Maar ik denk dat de kern van de zaak is door zo in opstand te komen, uh, maakte die eigenlijk duidelijk aan Den Haag... ik ben niet van jullie, ik ben anders. Ik ben een Indische jongen, ik kom op voor het Indische leven. En uh, daar ligt mijn loyaliteit. En als je, ik denk als je als Nederlandse regering zo vaak van iemand te merken krijgt... dat hij zich anders beschouwt en van een ander continent, van een ander soort leven... Um, en dat zijn loyaliteit dus niet zozeer bij jou ligt... en dan kan ik me voorstellen dat je als regering op een gegeven moment ook denkt... ja, waarom zou ik jouw loyaliteit verschuldigd ben? Ik heb alleen maar gezeik van je, jongen. He? Even simpel gezegd. Ja. Um, dus er, er waren een paar serieuze conflicten, die zijn wel weer goed gemaakt... maar er was ook een soort incompatibiliteit des humeurs... waardoor ze niet... Uh, ja, toen hij terugkwam naar Nederland, ze dachten... ja, het is een goede man, hij is niet voor niks generaal generaal-majoor geworden... maar misschien niet voor ons. Als u vandaag bent op zo'n dag van de jaarlijkse herdenking... treft u dan met uw verhaal uh, veel uh, mensen die daarin iets herkennen aan? Of heeft u daarover gehad? Nou, in het algeheel het thema van het vergeten van die Nederlandse indische geschiedenis... het vergeten van die oorlog daar, uh, hoe mensen hier naar Nederland kwamen... en hier gemarginaliseerd zijn, dat zijn echt klassieke thema's voor mensen hier... Ik denk dat het voor, voor de ouderen, uh, bij zo'n herdenking, dat het verrassende is dat iemand van de inmiddels derde generatie, wat ik ben, zich daar opnieuw mee bezig gaat houden. De, de oudjes van nu, dat zijn de mensen, voor een belangrijk deel, die dus niet praten. En dus weten hun kinderen er niet zoveel van, zoals dat ook bij mij in de familie zo is nou, en, en dat er dan een derde generatie is die ja zo los van die geschiedenis is komen te staan dat hij eigenlijk niet meer de pijn daarvan voelt maar gewoon denkt hoe zit het nou eigenlijk en gewoon nieuwsgierig wordt dat is nieuw en nou wat ik uit reacties merk is dat mensen dat heel prettig vinden en en uh, ja Troostend om het een beetje pastoraal te zeggen. En, en nu is het, het, op haalt, het verhaal tegelijkertijd. Niet op. Nee, want dit is het verhaal over je grootvader. Er is tegelijkertijd een discussie gaande over een uh, parlementaire enquête moet komen. Dan met name naar het geweld van Nederlanders in Indonesië. Hoe leeft dat bij, bij de veteranen? Merk je daar iets van op zo'n dag? Daar heb ik het niet over gehad. Eh. Uh... Kijk, Bewust niet of toevallig niet. Nou, dat is ja, dat is, het was niet het thema van mijn verhaal en dan komt dat niet zo uh, aan de orde. Ik kijk in het algemeen weet ik uit eerdere ervaringen wel dat het voor die veteranen buitengewoon vervelend is dat als het over hun inspanningen namens Nederland, de Nederlandse kroon hier in uh, in Indonesië gaat, als het daarover gaat, dan gaat het altijd over wat er verkeerd aan was. Die mensen die hebben zich ingezet, die hebben zich opgeofferd. Velen hebben hun leven uh, daarvoor opgeofferd. En de rest die het wel overleefd heeft, die krijgt er alleen maar gezeik van. Dat is uh, toch heel vervelend. Hè? Los van of die oorlog die daar gevoerd is nou terecht of onterecht is. Als je erin zit en uh, je zoveel opofferingen betracht, als veel mensen daar gedaan hebben... en je krijgt achteraf alleen maar gezeur, dat is heel bitter, dat is heel pijnlijk. En dat wordt heel sterk gevoeld. Ten slotte de, de herdenking van gebeurtenissen als deze... is altijd een soort discussie, moeten we dat blijven herdenken? Moeten we dit blijven herdenken, de opheffing van het Koninklijk Nederlands-Indisch leger? Ja. Ik denk dat op termijn heel veel van die Indische herdenkingen... er zijn er op Bronbeek in de zomer al zes tot acht. Dat zijn de, de jongenskampen en de vrouwenkampen en het knil. Er nou, zijn allemaal categorieën Indisch mensen die hun eigen herdenking vieren. Op termijn moet dat natuurlijk allemaal samengevoegd worden. Uh, maar ik denk wel dat het herdacht moet blijven worden. Ik vrees toch dat een heel groot deel van de Nederlandse bevolking... zich niet realiseert... Uh, dat wij met Nederlands-Indië het grootste islamitische rijk van de wereld in handen hadden. En ook echt een wereldrijk in handen hadden. Dat in oppervlakte misschien wel ja. het, het, het, het honderdvoudige van Nederland is. En uh, he, Jakarta nu telt 15 miljoen inwoners. Nou, dat is bijna net zoveel als heel Nederland. Uh, dat is een immense geschiedenis. En die geschiedenis waar Nederland een doorslaggevende ja, ja. betekenis in heeft. Ja, en die geschiedenis die kunnen ze ook uh, uh, tot zich nemen, de mensen. via jouw boek, hè, De Laatste Man. En half augustus ligt het in de boekhandel, begrepen wij. Dan ligt het in de boekhandel en dan komt er ook een website bij. waar anderen hun verhaal daaraan kunnen toevoegen. Oké, okay, dank je wel dat je bij ons staat. was. In het gesprek met Van het Hek. Tom van Teck, goedemiddag. Tom, ik heb slecht nieuws voor jou. En het is? Jij mag van mij niet meer vrijnemen. Waarom niet? Omdat het zonder jou een stuk minder gezellig is. Tom van Teck, goedemiddag. Um, hij is gisteren voor het laatst op de Tour geweest met zijn auto door Nederland. Ik wil een lans breken voor Prem. Het heeft zijn eigen stijl van interviewen niet altijd vriendelijk. En hij heeft soms moeite om mensen uit te laten praten. Maar laat de NTR alsjeblieft Prem behouden voor de komende tijd. Tom van Zek, goedemiddag. Ik uh, wou eigenlijk jullie uh, de complimenten maken, jij en uh, Dionne de Graaf, voor uh, de manier waarop jullie radio, radio maken. Het lijkt wel complimentenlijn aan het worden, man. Het ja, is ja. ooit opgezet als klaaglijn, maar nu het weer gedraaid is, begint iedereen complimentjes uit te delen. Tom van Zek, goedemiddag. Het is toch nu toch de enorme zomer van de sport ja. in Nederland? Nou ja, ik vind het namelijk zo grappig dat, uh, dat er in Nederland een, een team van dames is geweest van softbal. Ja. Van 11 en 12 jaar in de Little League. Ja. En die hebben in, in Italië de EK gewonnen. Ja. En die gaan over twee weken naar Amerika om daar aan de WK deel te nemen. Daar heb ik niet zo gehoord op televisie. Dat is natuurlijk wel een Maar het is wel bijzonder. Europees kampioen, softbal. en ga ja. nu naar een WK toe. Ja, het is toch leuk om dit heel even op de radio te melden, Dat we dus in, deze, in Nederland nog enorme toppers hebben rondlopen. Deze honkslag is in één keer geroteerd. Tom van Zek, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Petie spreekt u. Goedemiddag. Ik wil even klagen. Ja, lekker, eindelijk weer. Er zijn te veel complimenten op het moment en te nee, weinig klagers. Dat is, dat is ook weer niet goed. Ik ben dol op klagers, kom op. Nee, maar eh, <laughs> Willem over. die heeft, uh, die, uh, hoe heet die, weggestuurd. Maar ja, dat is één ding, dat is niet zo erg. Thijs is weggestuurd? Nee, Thijs is even op vakantie gegaan gewoon. Oh, dat, nou is ja, niet hoe, weggestuurd, hoor, <laughs> maar, maar, Maar het is er niet beter op geworden. Nee? Ze zit nou met iemand van bejaardenssociële van, morgen morgenrood. Tom van het Hek, goedemiddag. Uh, was er was gisteren bij mijn moeder, had ze een uh, tip voor jou. En dat Die zegt, is heb ik heel vaak zeg maar. Zeg maar, ja. Dat moeten we niet meer doen. Minder uh, vaak uh, doen. Ja, als je dat minder doen. Tom van het Hek, goedemiddag. Nou, over de nieuwste uitzender van VNL. Nou, wat, wat een aanfluiting is dat op, uh, op Nederland 3, zeg. Dat uh, om half acht avonds? Ja. Onvoorstelbaar hoe ze zoiets op de buis kunnen brengen. Nou, zeg. Tom van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Nou zeg, er wordt wel een hoop geklaagd, ja, want ik heb daar een tijd te wachten. Lekker, hè? Lekker gewoon. De, nee, ja. nee, nee, nee, nee, Niet klagen, maar dragen ja. en vragen om kracht. Dank je. Daar doen wij het weer mee. Ja, overzicht. En er zijn handelsblad berichten uit het Syrische stadje Azaz... dat in handen is van rebellen van het vrije Syrische leger. Ze vechten voor God, maar zijn niet van Al-Qaeda, dat zeggen ze. Toch wappert boven het provinciestadje de Zwarte, vlag van de jihad... de strijd voor Allah... Gisteren schreef de New York Times dat er aanwijzingen zijn dat Al-Qaeda probeert een rol te spelen in de gevechten in Syrië. In Friesland heeft men nog geen bron gevonden voor een aantal nieuwe gevallen van Q-koorts. De afgelopen twee maanden is in de provincie een toename van het aantal patiënten met Q-koorts geconstateerd. Het Fries Dagblad schrijft dat de GGD Friesland dat meldt. Er zijn op dit moment elf gevallen, waarvan vier uitdrachten in de omgeving. Normaal krijgt de GGD in een heel jaar ongeveer drie meldingen uit Friesland. En daarom is die dienst samen met de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit... begonnen met een onderzoek. Bij Omroep Friesland zei arts-infectieziekte Peter van der Tas... We waren gewend dat uh, de bron bij q korts uh, een positief uh, besmet uh, bedrijf was. Een geitenmelk of een schapenmelkbedrijf. Die bedrijven worden allemaal gecontroleerd hè, op de tankmelk. We hebben geen tankmelk positieve bedrijven in die regio. Dus uh, ja, dan is het gissen. Vier een groot vraagteken? Ja. Ja, een groot vraagteken. Dus De Leemar de Courant besteedt aandacht aan de Q-koorts... in de vorm van een gesprekje en een foto op de voorpagina van een patiënt. Hij heeft vage klachten en overal pijn... kan met geheugenverlies en trillen en allerlei ontstekingen. Zijn vrouw wint zich vooral erover op dat de twee, zelf, de twee zelf hebben moeten uitvinden... dat er in de regio nog andere patiënten waren. Daarover werd hun niets, niets verteld. De vestiging van Philips Lightning in Roosendaal gaat eind 2015 dicht... Dat heeft de directie gezegd tegen de vakbonden en de ondernemingsraad, al dus B en De Stem. De partijen voeren verkennende gesprekken over de sluiting en praten over de gevolgen voor het personeel. In maart werd al aangekondigd dat een deel van de productie naar Polen wordt overgeplaatst. Dat ging toen om 200 banen. In totaal verdwijnen er nu 450 banen bij Philips Lighting. Het reformatorisch dagblad schrijft op de voorpagina over de uitlatingen van CDA prominent Hille in het weekblad Elsevier. Hille miste katholieke erfenis in zijn partij. Het CDA ontstond in 1980 door samenvoeging van de KVP, de Katholieke Volkspartij, C. Ja, U-Christelijk Historische Unie en de AR, de anti-revolutionaire partij. Bonhomie, vriendelijkheid, sfeerscheppen, het is allemaal verdwenen, zegt Hille. En dat is jammer, want mensen willen voelen dat het gezellig is, dat je thuis bent ergens, zegt hij. Misschien heeft u het al gehoord eh, vandaag. De Olympische vlam komt langs Buckingham Palace. De fakkel wordt voor het oog van Prins William, zijn vrouw Catherine en Prins Harry overgedragen aan de volgende loper. De Vlam gaat daarna een toeristisch tochtje maken... langs wat grote bezienswaardigheden in Londen. Er is uh, ook uh, minstens één lied gemaakt om de Olympische Spelen te vieren. Going for Gold, geschreven door de Marzipan Soldiers. Eerder schreven ze trouwens ook al een liedje... voor onder meer de World Cup en de Royal Wedding. Going for Gold Wij zullen het vast uh, meer gaan horen 17 de volgende. Tien dagen week. lang gaan heel veel mensen in de wereld going for gold. Want morgen gaat het beginnen. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan even uit voor de reclame. De hoofdpunten uit het nieuws en dan zijn we terug met de sportzomer. Tot zo. Waarom ik zo vaak naar managementboek ga? Ze hebben het grootste aanbod boeken en e-books. Ze informeren me het beste. En als ik bestel heb ik het morgen in huis. Managementboek.nl. De beste boeken en meer.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 De rente op Spaanse tienjarige staatsleningen is weer onder de 7 gekomen. Ook Italiaanse staatsleningen staan op de obligatiemarkt lager. Investeerders reageren op opmerkingen van president Draghi... van de Europese Centrale Bank. De ECB-president hintte vanmiddag op steun aankopen... van staatsobligaties van landen als Spanje en Italië. Schiphol maakt zich op voor een van de drukste weekends van het jaar. De luchthaven krijgt morgen al meer dan 177.000 reizigers te verwerken. Om het wachten voor de vakantiegangers te verzachten... worden in alle drie de vertrekhallen water en ijsjes uitgedeeld. De muzikanten zullen meezingers en Hollandse smartlappers spelen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer, Willemijn Hubert. Vannacht is het helder en er kan een lokale mistbank ontstaan. En slaapt u in een tentje, dan is in Friesland een slaapzak... geen overbodige luxe, want het koelt daar af naar 12 graden. Maar in Limburg is het waarschijnlijk weer te warm... want daar wordt het niet kouder dan 18 graden. En morgen wordt het een broeierige en ook erg warme dag... met 30 graden in het oosten aan zee 25. Het blijft overdag droog, de zon schijnt flink en de wind is zwak. In de middag ontstaan er stapelwolken... en s'avonds trekken er vanuit het zuiden een aantal stevige onweersbuien het land in... waarbij ook hagel mogelijk is. En ook in de nacht naar zaterdag kan het soms nog flink tekeer gaan. En zaterdag is de warmte dan verdreven... en is het met 21 graden zo'n 10 graden kouder dan de dag ervoor...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 ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Schiphol en nieuw 6 kilometer. Bij nieuw is de linkerrijstrook dicht. Heeft te maken met problemen met de weg. Op de A10 richting Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Koentunnel 2 kilometer. Een aanrijding op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen de knopen De Galder en Sint-Annebos 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Geeft ook vertraging de andere kant op. Daar staat bij Ulvenhout 2 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Komend half uur gaan we het hebben over de Partij van de Arbeid. Die willen miljard euro bezuinigen op gemeente en provincie. En Ronald Plasterk legt het zo dadelijk aan ons uit. En het sportnieuwsoverzicht gaat natuurlijk steeds meer over de Olympische Spelen. Maar uh, eerst Almere. Het aantal woninginbraken in het land is vorig jaar opnieuw gestegen. En Almere is koploper. Een toename van uh, meer dan 50 procent is daar te zien... Terwijl in Almere door gemeente en uh, politie geïnvesteerd wordt om de woninginbraken terug te dringen. Ze hebben bijvoorbeeld altijd een stand van de politie op de weekmarkt om uh, voorlichting te geven aan de mensen. Nou, op die markt was ook onze Trudy van Rijswijk. Ja, We wij moeten hier zien welke raam je hebt toe. Waar zit die, die buitenbeglazing of binnenbeglazing? Die glaslaatjes, hè? Ja. Dat is ook belangrijk. Nou, ik ga niet naar. Mevrouw staat hier met een ingewikkeld slot in haar uh, handen. <lacht> en wat hebt u meegekregen? Het, uh, het, het ABC van het, Veilig Wonen. Dat heb je ja. gedaan. Ja, ja uh, voor preventie natuurlijk, voor inbraak. Dat als je weg bent dat ze toch niet naar binnen komen. Want het is hier wel erg, hè? Het ergste van Nederland. <lacht> uh, ja. ja, in de buurt wel, ja, bij mij. <lacht> Voorkom dat u slachtoffer wordt van inbraak.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 Ja, je kan het ze moeilijker maken, ja. Maar als u nou hoort dat er hier een stijging is van 51% en dat het en voorop loopt, wat denkt u dan? Het kan overal gebeuren. En als ze binnen willen komen, dan komen ze toch wel binnen. Je kan er ook geen fort van maken natuurlijk. Nee, nee, daar heb ik ook geen zin in, want dan leef ik ook geen leven. Gebruik gemaakt van de subsidie. En ik heb nu de keurmerk. Kijk, en dat zegt Miriam Boon van de politie. Ja, dat klopt. Hebben we zelf ook een inbraakpoging gehad? Ja, twee. Ik woon hier nu twaalf jaar. Ik heb in die twaalf jaar twee pogingen gehad. Eentje nog recent voordat de subsidie uitkwam. Het was bij mij de maatvol, dus de subsidie kwam precies op tijd. Ik heb gratis advies gehad van de gemeente door de, de collega's, de preventieambtenaren. Die hebben me zwakke punten in mijn woning aangewezen. En daarvan is de helft teruggegeven door de gemeente. Het is wel zo dat er wordt van alles aan gedaan. Jullie staan hier met een uh, kraam op de markt. De gemeente geeft subsidie. En toch is de stijging in Almere het grootste van het hele land. 51 procent. Ja, dat was de stijging in 2011. We zien nu al wel dat er een kentering in komt. En wat we ook zien in dit getal... is dat uh, uh, er is een uh, verschil... Uh, het, het is één getal. En het, uh, het zijn de pogingen en het aantal geslaagde inbraken. En dat de pogingen stijgt. Dus eerst was de pogingen 35 procent en 65 procent lukte. Nu zien we dat het pogingen 43 procent is. Dus het, het aantal... Uh, Echt de daadwerkelijke inbraken daalt dus ook in het cijfer. Nee, het is voor de mensen natuurlijk hetzelfde. De impact is natuurlijk enorm dat er iemand je huis in probeerde te komen. Maar, voor ons is maar het, het wel... is wel prettig als het niet lukt. Ja, het is ook heel En het is ook voor ons heel goed om te zien dat, het dus, dat mensen dus zich bewuster worden van het feit van... Ik, ik heb nu goed hangend sluitwerk en dan moet ik het ook gaan gebruiken. Want ik loop nou hier en ik zie zoveel ramen openstaan, zoveel deuren openstaan. Mensen ja, het is lekker weer. Ja, maar ja, dat denken die, die dieven die denken, well, kijk, dan kan ik even mooi snel naar binnen. Maar um, 45 procent, dat is toch ook bijna de helft, lukt nog steeds. Ondanks al die moeite, dat is een behoorlijk percentage, zeg. Ja, en daarom hebben we nu ook de campagne 112, daar pak je een inbreker mee. De mensen denken, als 112 mogen bellen als er iemand dood ligt te gaan op de straat. Nee, je mag ook bellen als je ziet dat er iets, dat er ergens wordt ingebroken... zodat de, de politie daadwerkelijk op hete daad die mensen kan aanhouden. Want dan heb je bewijskracht bij het OM. En dat zoeken wij, want ja... Iemand kan wel zeggen, loop met tv staat. nee, die heb ik net gekregen of die heb ik net gekocht voor Marktplaats. Nee, we moeten daadwerkelijk pakken, hete daad... en dan kunnen we ze wegzetten. En daar bent u op uit. Jullie gaan er vol tegenaan, hoor ik wel. Ja, we gaan met de gemeente... Geen zin meer om die <laughs> lijst aan te voeren. Nee, nee, we gaan samen met de politie, OM en juist ook die inwoners... die hebben we nu zo nodig, die derde partij. Wees je bewust van hoe je je huis achterlaat. Sluit alles goed af. En als u iets ziet wat, wat niet pluis is, bel 112... Dit is de Radio 1 Sportshop. Del Mundo, Amy Winehouse. Krupido, hè? Ja, iedereen is ja. op zoek naar geld. Daar gaan we het over hebben. moet bezuinigd worden. En de Partij van de Arbeid denkt een miljard euro gevonden te hebben. Dat bedrag kan bezuinigd worden op decentrale overheden, zoals de gemeente en de provincie. Ik ga erover praten met uh, Tweede Kamerlid Roland Plasterk. Goedenavond, meneer Plasterk. Goedenavond. Uh, dat is een lekker bedrag, een miljard euro. Uh, uh, haalt u dat nou weg aan de ene kant en komt het weer terug aan de andere kant? Is het voor de burger ook een besparing of is, gaat, is het een soort verschuiving voor geld? Nee, het is in principe echt een besparing. Uh, er... Uh... Het gaat ongeveer 20 miljard naar de decentrale overheden, dus provincie en, en gemeentes. En dit is dus 5% daarvan. Dat is, dat is ook niet een onredelijk deel daarvan. En ja, Nederland is een klein land met veel bestuurslagen. En toch ook vrij veel bestuurlijke drukte. Ja, en daar zat toch wel wat vanaf moeten. Dus u denkt, ik haal die miljard eraf. Mogen die gemeentes dan zelf denken, en die provincies... dan moeten wij daar via onze lokale belastingen zeg maar, weer wat van terughalen? Dat is eigenlijk het, het gevaar wat erin zou kunnen schuilen. Of, of mag of kan dat dan niet? Is het echt een besparing op het totale zeg maar, overheidsapparaat? De bedoeling is in ieder geval dat ze in de eerste plaats nog eens goed gaan kijken van moet dat allemaal wel, moeten provincies apart allemaal handelsmissies naar Peking sturen, um, moeten, moeten alle bestuurslagen zich met alles bezighouden. Hè? De, de, je ziet soms opwerpen waar zowel de gemeente als de provincie als het Rijk als Europa zich mee bezighouden, kan daar niet wat minder. Um, dus dat, dat is het doel. En als zij uh, nou denken dat kan niet minder, dan kunnen ze toch de OZB of de hondenbelasting of wat dan ook uh, omhoog gaan doen? Nou ja, de gemeentes en provincies zijn natuurlijk ook echt democratieën. Ja, daar worden ook verkiezingen gehouden. Die mogen ook volgens de wet belasting heffen, dat doen ze ook. Dus wij zeggen niet dat ze, dat, dat ze daar niks mee mogen doen. Wat we wel vinden is dat de, de uh, lastendruk over het geheel, dus over alle bestuurslagen samen, dat die niet onredelijk hoog moet worden. En die moeten we wel goed in de gaten houden. En zegt u daarmee eigenlijk, als we naar een aantal processen kijken, zijn we daar met te veel uh, spelers aan het over meepraten? Het kan allemaal wel wat minder, zeg maar. Ja, ik, ik loop nu door heel Nederland uh, deze week. En ik, ik, vorige week uh, heb ik ook nog een fotootje van gemaakt. Kwam ik kwam langs een, een, een trotsbord bij een fietspad ergens op de Veluwe, geloof ik. Waar dus bij opstond dat de gemeente en de provincie en het Rijk en Europa... hadden allemaal bijgedragen aan het fietspad. En dan denk ik, met hemeltje lief... die hebben natuurlijk ook allemaal zitten meebeslissen over dat fietspad. En is dat niet een beetje over de top? Moeten we daar niet wat vaker van zeggen van... nou, in dit geval gaat die erover en die doet het dan ook helemaal? Wordt het met gejuich ontvangen al in gemeente- en provincieland? Bent u veel gebeld vandaag? Wat een goed idee. Uh, nee, maar dat zal ook niet, we zullen ook niet gebeld zijn... omdat dit natuurlijk ook eer in ons verkiezingsprogramma al wel stond. Dus men zal niet helemaal verrast zijn dat dit onze uh, opvatting is. Ik wil dus ook niet zeggen dat er geen gebeuren hele goede dingen bij gemeentes... ook bij provincies. Um, maar ja, iedereen moet nu natuurlijk toch en nog eens even goed kijken... van kan het niet wat minder? En dat geldt met name de bureaucratie. En ik denk dat we daar met al die bestuurslagen in Nederland echt nog wel wat winst kunnen halen. Nou, en uh, het bedrag van 1 miljard, wa was het ook niet zo... dat Diederik Samsom een miljard nog op Defensie wilde besparen? Ja, maar dat staat wel naast. Ja, Precies, is, dus is, het is ja. niet zo dat dit wordt ingeruild uh, voor die bezuiniging nee, nee, nee, op nee, Defensie, nee. omdat daar zoveel kritiek op kwam? Nee, zo zijn we niet getrouwd. Nee, nee dat, dat is een andere bezuiniging. En die is ook, die, overigens, die kwam ook in het vorige verkiezingsprogramma al voor. Dus die kan ook geen verrassing zijn. En uh, ja, dat, dat, uh, kijk, we, we vragen ook de, van, van burgers, van mensen in het land, om het zuinig om het aan te doen. En dan moet je op dit soort dingen dat ook doen. Dat is ja. niet anders. En u zegt, dit zijn eigenlijk geen verrassingen. Komen er nog verrassingen aan van de PvdA? Dan kunt u dat nu even... Uh, Vertel nou, aan onze, ons. Onze verkiezingsprogramma is door het congres vastgesteld, dus daar is het geen verrassing meer in. Uh, daar hoort ook een begroting bij, die kan ook niet heel verrassend zijn. Het enige wat nog niet voor alle politieke partijen trouwens nog niet gebeurd is, is dat het helemaal is doorgerekend door het Centraal Planbureau. Daar zijn ze nu mee bezig. In dus over... misschien moet u zo weer op zoek naar een miljard? Nou ja, daar vallen soms opbrengsten tegen of zo, dus daar moet inderdaad soms nog wel weer wat geschoven worden. Maar daar, ik ben er zelf ook mee bezig deze weken, daar is in principe het schuiven nu wel zo'n beetje klaar. En binnenkort komt het Centraal Planbureau voor alle politieke partijen met een doorrekening van alle verkiezingsprogramma's. Um, met plannen wil je ook altijd uh, de kiezer aanspreken. Denkt u dat de gemiddelde kiezer denkt, ha, uh, dat is nou eens een goed idee, die miljard die ze gaan bezuinigen? Uh, ik... Ik denk dat de kiezers, eerlijk gezegd, ook wel zien dat, dat we in Nederland... Hè, vergeet niet, als, nou, als we met Duitsland vergelijken... dan heb je de grootte van, van Nederland, heb je een, een land, weet dat in Duitsland dan... en dan heb je alleen maar de bestuurslaag het land en, en de gemeente. We hebben hier een hele bestuurslaag extra met de provincies. en Ik denk dat, dat iedereen in Nederland ook wel ziet... die provincies hebben ook een waarde, dat, dat op zich dat laten onverlet. Maar dat het heel erg druk is met alle besturen en dat het wel wat minder kan. Maar ik zit nog even over dat fietspad na te denken op de Veluwe. Als u nu gaat besparen op de gemeente, dan komt dat fietspad er misschien helemaal niet meer. Meer. Nee, maar ik, ik, ik noem het even als voorbeeld... dat al die bestuurslagen zich natuurlijk ook allemaal bemoeid hebben met dat fietspad. Mm -hmm. En ik heb als, als minister van Cultuur ook wel meegemaakt. Er wordt iets gesubsidieerd um, in de cultuursector. Maar er zit natuurlijk ook de, de vereniging van gemeentebesturen... en de vereniging van provinciebesturen. Die hebben alle bestuurlijk overleg met de minister. En die hebben alle, dus er is een hoop bestuurlijke druk in het land. En daar kan hier en daar echt wel wat af. Maar zegt u eigenlijk op een hele nette manier... we hebben iets te veel opperhoofden ten opzichte van het aantal indianen in het land? en not many Indians, zeggen ze dan. Ja, precies. Ja, en daar, daar zullen we toch wel in moeten zoeken, denk ik. Uh, ja, oké. Okay. Maar de gemeenten worden niet helemaal wegbezuinigd, hè? Maar we hou wel die drie lagen. Nee, en vergeet ook niet die 5%, ik ben, he, dus 1 miljard op de ongeveer 20%. Dat, dat is eigenlijk naar raad over wat er landelijk ook uh, in de diverse verkiezingsprogramma's gebeurt. Dus het is ook geen onredelijke aanslag of zo. Goed. Opperhoofd uh, plasterk, <laughs> dank u wel. <laughs> oké, okay, tot dank ziens. Dag wij gaan het hebben over aan de lijn straks steeds meer vrouwen verdienen hun sporen op het hoogste niveau van het bedrijfsleven maar in de subtop is het blik met vrouwen bijna leeg een onderzoek van de Volkskrant wijst uit ja zo staat het hier dat de opmars van vrouwen hierdoor in de toekomst zal stagneren en daarom hebben we het straks in aan de lijn over vrouwen in de top via de stelling en vrouwen in het blik. De stelling uh, er moet een kwotum komen voor vrouwen in topposities. Bent u het daarmee eens of oneens? Bel gratis naar 0800 1121 U kunt ook stemmen natuurlijk via de website radio1.nl. Charlie met Call Me Maybe. Dan uh, hebben wij het sportnieuwsoverzicht bij de openingsceremonie van de Spelen morgenavond. Zullen 43 Nederlandse sporters aanwezig zijn in de stoet of het stoetje. Worden ze vergezeld door nog eens 25 begeleiders. Sporters die binnen 48 uur na de opening in actie komen, die mogen sowieso niet bij de ceremonie aanwezig zijn. Nou, daarnaast uh, reisden een groot aantal sporters pas later af naar Engeland. En Nederlandse hockeysters hebben hun laatste oefenwedstrijd voordat het toernooi echt begint verloren. Verrassend, de titelverdediging met en onderuit tegen de Verenigde Staten. Het enige Nederlandse doelpunt kwam op naam van Kim Lammers. Zondag speelt Oranje de eerste wedstrijd van het Olympisch toernooi tegen België. Dat speelde vandaag ook nog een oefenwedstrijd tegen Nieuw-Zeeland en verloor met 5-2. En het Olympische elftal van Marokko heeft de eerste wedstrijd... van het voetbaltoernooi gelijk gespeeld. Want u weet dat het toernooi is al begonnen. De ploeg van bondscoach Pim Verbeek kwam tegen Honduras niet verder dan 2-2. De Marokkaanse gelijkmaker werd een half uur voor tijd gescoord... door oud-PSV'er Zakaria Labiat. Labiat? Ja... En Japan zorgde in datzelfde toernooi voor een verrassing... door Spanje met 1-0 te verslaan. Europees en wereldkampioen. En opnieuw is er een atleet vanwege dopinggebruik... uitgesloten van deelname. Dus nog voordat de spelen beginnen. De Griekse hoogspringer Dimitris Rondroukoukis... is onlangs positief getest op het verboden middel Stano Zolol. De wereldkampioen Indoor, grond als een belangrijke medaillekandidaat... heeft nog wel een contra-expertise aangevraagd. En Robin Haase heeft de kwartfinales van het tennerstoernooi in Kietzbuol... Bereikte. De titelverdediger had drie sets nodig om de Oostenrijker Philip Oswald te verslaan. Die staat uh, nummer 242 op de wereldranglijst. Haase doet komend weekend mee aan het Olympisch tennistoernooi. Hij speelt in de eerste ronde tegen de Fransman Richard Casquet. In Kitzbühel treft hij nu in de kwartfinales de Amerikaan Wayne Odesnik. De versie van Turn, Turn Me on van Zazi brengt een einde aan dit uur van de Radio 1 Sportzomer. In het volgende uur gaan wij natuurlijk ook weer verder met veel actualiteiten en nieuws. Bijvoorbeeld Utrecht, Kanalen Eiland. Er was een persconferentie over de asbestvervuiling. Uh, we gaan het hebben over de beurs... Jouw favoriete onderwerp, mag ik dat zo zeggen? Ja, mag jij best zo zeggen. Eén en... van jouw favoriete onderwerpen. En de uitspraken van de Turkse premier Erdogan... in het licht van de ontwikkelingen in Syrië... is ook één van de onderwerpen. die. En aan de lijn gaat over vrouwen in topposities. Of er een quota moet komen. U kunt bellen 0800 1121 Hier 50% topvrouwen.